7 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een brand in het Rotterdamse havengebied leidt tot veel rookoverlast in de omgeving. De brandweer heeft een NL-alert verstuurd om, om wonenden te waarschuwen. Het vuur brak in de vroege ochtend uit in een berg metaalafval bij een recyclingsbedrijf. Vooral het dorp Rozenburg heeft last van de rook, maar ook uit Brielen komen meldingen. De brandweer raadt bewoners aan ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. President Ortega van Nicaragua heeft voor het eerst op tv gereageerd op de massale demonstraties in het land. Betogers eisen dat zijn regering de wet terugdraait waarin de sociale premies worden verhoogd en de pensioenen worden gekort. Ortega zegt dat hij bereid is om te praten over hogere pensioenpremies. Bij de demonstratie zijn volgens lokale media zeker tien doden gevallen. In China zijn bij een aanvaring tussen twee drakenboten 17 mensen omgekomen. 60 mensen oefenden in de open kano's van meer dan 10 meter lang... voor een jaarlijkse race in het zuiden van het land. De boten kwamen met elkaar in aanvaring en sloegen om. De president van Armenië heeft de leider van de demonstranten gesproken... die het vertrek eisen van de Armeense premier Sarkisjan. Hij was vroeger als president de machtigste man van het land. Na een referendum werd de macht verlegd naar de premier... Maar onlangs werd Sarkisian tot premier benoemd. En daardoor is er volgens tegenstanders niet veranderd in Armenië. media. De president wilde in gesprek met de tegenstanders van Sarkisian. De Britse koningin Elisabeth heeft na afloop van het concert... voor haar 92e verjaardag een groot applaus gekregen. Elisabeth is de oudste en langst regerende vorst ter wereld. Ze vierde haar verjaardag gisteren in de Royal Albert Hall... met optredens van Kylie Minogue, Sting en Tom Jones. Het weer, eerst droog en vrij zonnig. In de loop van de dag meer bewolking en kans op een enkele bui met onweer. Maximum temperatuur 22 tot 26 graden. Morgen wisselvallig en 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Bestel voor 1 juni en ontvang 50% korting. Ga naar kanaaldigitaal.nl. Kanaaldigitaal. Kanaal Digitaal, ontdek iets bijzonders. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Gewandhuisorkest Leipzig en Andres Nelsons. Met Tchaikovsky's Pathetiek op 25 april. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl.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 Net na zonsondergang aan de rand van het Witteveen, vlak onder Enschede. Voor de voortplanting hebben boomkikkers ondiepe watertjes nodig... met veel begroeiing langs de kant. En daar kunnen ze dan een enorm kabaal maken. En ook de boomkikker zien is een belevenis. felgroen met kleine zuignapjes op tenen en vingers... om mee door het braamstruweel te kruipen. Dankjewel, Sandra de Goeie. Heeft u zelf een mooi natuurgeluid opgenomen? Stuur het ons toe via volgevogels.bnvara.nl. Goedemorgen. De boerenzwaluwen scheren hier zo weer langs het botenhuis. Maar ook de huiszwaluw verdient onze aandacht. Al was het alleen maar omdat het momenteel het jaar van de huiszwaluw is. De boerenzwaluw kunt u over de vloer krijgen als u een grote schuur, of een boerderij of een botenhuis bezit. Maar. Voor de huisszwaluw heb je eigenlijk alleen maar een dakgoot nodig... waar die zijn nest tegenaan kan plakken. En je moet een beetje buiten wonen, dat dan weer wel. Hoogleraar trekvogel-ecologie piersma heeft aan ieder die bij huisszwaluwen in de buurt woont één prangende vraag. Komen ze aan een tweede legsel toe? Als u dat doorgeeft, helpt u de wetenschap en uiteindelijk ook de huiszwaluw. Dat enorm grappige vogeltje. U hoort Teunus piersma zo. Mijn naam is Menno Wendveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het openingsdeel, het Allegro, uit een symfonie in Besgroot... van de 18e-eeuwse Duits-Deense componist Johan Adolf Scheibe... uitgevoerde Concerto Kopenhagen onder leiding van Andrew Manze. Andrew? Andrew? Ja, nee, het is gewoon Andrew Manze. Um, ik wilde er iets Deens van maken, maar Andrew Manze is toch gewoon Andrew? En op de buitenmicrofoon... Uh, een, een concert alweer, Witte staat onder andere... Watervogels horen wat meer koeten en een waterhoen. Ja, heerlijk geluid. De afgelopen weken konden we in verschillende reportages horen uh, hoe het regenwoud van Mexico geen pure natuur is. Maar dat de mens er al eeuwenlang invloed op uitoefent. Wat grote impact heeft op de regenwouden is de houtkap om grasland voor de veeteelt te creëren. De vraag is nu of hier ooit weer regenwoud zou kunnen terugkeren. Onze verslaggever Jesper Buursink is in Mexico met kunstcollectief Cascoland en bezoekt een onderzoeksveld in een grasland. Hier doen ecoloog Tom Kuiper en Rocho Akiar Fernandez van Wageningen Universiteit... onderzoek naar de productiviteit van graslanden in de tropen. Je ken je dat? Ze het zo aanraakt. De mevrouw die bluit allemaal dicht. De plant die schaamt zich. Oh ja. Het je roer me niet, denk ja, We lopen hier net van de weg af. en uh, uh, ja, Eigenlijk een heel mooi grasveld in, hè? We lopen een van de grasvelden in die deel zijn van het onderzoek. Je ziet daar een stukje afgegrensd. En dat is waar het onderzoek van ons plaatsvindt waar dus geen koeien kunnen grazen, want voor de rest zie je hier dus een aantal van die Afrikaanse uh, zeeboes. Raziel, hier is waar je onderzoek doet. Uh, yes, yeah, the idea is to keep the buiten outside, no, the plots, no, so I, we can measure all that is happening inside. No? And we are starting the project. Ja, ze heeft het hektes dus inderdaad geplaatst om de koeien buiten te houden voor het onderzoek. En je kunt ook meteen zien, hè, dat het gras is ook langer. So the idea is to catch the the most variability that we can, no? nou ja, wat we willen weten is hoe productief zijn die graslanden nu? Hè? Hoeveel kilo gras per vierkante meter per jaar wordt daar geproduceerd? Vandaar kun je afleiden hoe lang kunnen daar koeien op grazen? Wanneer neemt de kwaliteit van het grasland af? Wanneer wordt het overbegraasd en loop je het risico dat het in een stadium komt waarin het eigenlijk en ongeschikt is als grasland? En ongeschikt is om weer terug te keren naar bos. Heb je het over secundaire bossen? Hè? Want daar... Uh... daar heb je die secundaire bossen gezien. Dat zijn de bossen die ontstaan als je veldjes met mais en bonen en watermeloen een tijdje alleen laat. Dat zijn vaak kleine veldjes, bossen in de buurt. Die graslanden zijn heel groot, die worden vaak veel langer begraast. En ja, op een gegeven ogenblik neemt het vermogen uh, om hier weer bossen vormen neemt af... Die vogels zien dit als een grote zee waar ze liever niet overheen vliegen. Dus de zaadtoevoer is minder. Wat zeg je nou, de vogels vliegen niet over het gras heen? Een aantal van die zaadverspreiders als toekans... die vinden zo'n grasveld als dit, van, van 50 of 100 tot 200 meter breed... is voor ze een zee waar ze geen zin in hebben. Die willen gewoon om de 50 meter in een boom zitten... en daar even rustig wat kunnen poepen en dan wat zaden kunnen verspreiden. En dit is te open voor ze, dus dat gaat daardoor al langzamer... En dan komt nog bij dat waarschijnlijk die bodemkwaliteit gedegradeerd is. De voedingsstoffen zijn eruit, de bodem is verdicht. En dat leidt er dus toe dat sommige van die graslanden uiteindelijk helemaal ongeschikt worden. Boeren proberen dan wanhopig er nog wat aan te redden. Dan zetten ze het in de fik in de hoop dat dan het vuur alles schoonmaakt. Maar ja, soms als je pech hebt, krijg je dan varens en dan is het bijna dood land, zou je kunnen zeggen. Kunnen we eens kijken wat er staat of niet? Yes, please. How do we enter? Uh, you have to jump, Tom. To jump. <laughs> Como entramos, Carlitos? Ja, Carlitos, wat heeft bijgehad? Carlitos is degene, de lokale ah. meneer die helpt met het uh, veldonderzoek oh, hier. In dit zo Hij houdt even het hek voor ons open. So uh, the idea for the future is to have a stair, no? A stair, ja, a ja, ja. A stair to, a trap. to make things easier. Ja, want dit is levensgevaarlijk zo. Ah, zo, nou. Dan staan we er middenin. Je ziet hoeveel het gras gegroeid is. Het is een stuk hoger, hè? Het is een stuk hoger, dus blijkbaar is dit grasland nog wel productief. De vraag is natuurlijk, kun je dat kwantificeren? En wat we dus gaan doen, is dat we dat gras hier gaan maaien. Dat doen we dus na of er koeien zijn, eens in de maand. Dat drogen we en dat wegen we. En dat is natuurlijk de beste maat voor de productiviteit van het grasland. En waarschijnlijk gaan we, dat is het plan dat ons nu, om het gras te scheiden van de kruiden. Zoals een plant als dit. Want dit is een onkruid waar de koeien waarschijnlijk niet of nauwelijks aan zitten. En we vermoeden dat sommige van dit soort planten indicator zijn ook voor de neergang van de kwaliteit van het grasland. En dus voor de mate van overbegrazing. In feite doet ze natuurlijk door begrazing is dat alles wat de koeien lekker vinden wordt weggegeten. Alles wat de koeien niet lekker vinden. En dat is dat hoge kruid hier. Dat is bijvoorbeeld deze grasachtige planten. Maar dit zijn familie van de Zeggen. Cyperaceae, zoals dat heet. Die blijven staan. En ja, als de koeien alles wat ze lekker vinden opeten en de rest niet, dan gaat dat rest natuurlijk overwoekeren. En dat is deel van de neergang van een grasland. Kijk, wij in Nederland zijn gewend, eh, graslanden, koeien hoort bij het landschap. Maar tot 500 jaar geleden, zeg maar vanaf het moment dat de Spanjaarden hier kwamen... waren hier geen grote grazers, waren hier geen graslanden. Eh, dus dit is een dit was, allemaal jungle, was allemaal jungle, toch? Het was allemaal jungle. Maar heel Midden-Amerika heeft geen evolutionaire geschiedenis van grazers met gras gehad. Dus dit is een systeem, een ecosysteem, wat helemaal vreemd is... wat helemaal niets gemeenschappelijks heeft. En, uh, geen gemeenschappelijke geschiedenis heeft. Dus die koeien zijn van buiten, deel van die grassen is van buiten... en dat maakt niet per se voor tot een heel stabiel en productief ecosysteem op de langere termijn. Hier om ons heen vliegt ook van alles? Uh... Ja. Hier vliegen zwaluwen, hier vliegen uh, gieren op dit moment, uh, kalkoengieren en zwarte gieren. En wat je hier veel ziet, en dat is ook een bewijs hoe dat landschap veranderd is... dat zijn koerijgers. dat zijn cultuurvolgers... Die zie je eigenlijk alleen. Oh, en dan wat we Die witte rijgetjes die, die je hier net ook al zogen. ziet, Ja, als je van die witte rijgetjes hier ziet, dat zijn eigenlijk altijd koerrijgers. En die zijn hier pas gekomen nadat het landschap geopend is voor de veeteelt. Zou dit, als je als jullie naar kijkt, hè, zou hier nou een jungle uit voort kunnen komen weer? Ja, uh, yes, well it's one of the things we are looking for, no. Yes, sometimes it can recover to the jungles, no, and sometimes not and it depends on the management and the soil, no. For example in the region 80% more or less is rangelands, no. And many of them are abandoned, no. Het zou so. kunnen 80% van de omgeving is grasland. Grasland. Maar groot deel van is verlaten. Nee, dat wordt dus niet meer So, yeah, the things that you can find in some years, some years later are quite different no? from, the, from the original rainforest. Soms kan de jungle weer terugkomen. En het ziet eruit als jungle, maar het is natuurlijk net een ander soort jungle dan het oorspronkelijk was. Ze heeft een aantal proefvlakken liggen waar ze al meer dan vijf jaar gekeken heeft naar eventueel herstel. En wat daaruit blijkt, maar dat willen we verder analyseren, is dat Uiteindelijk, als je niet als mens helpt, dat het herstel naar het secundair bos veel te langzaam gaat. En waarschijnlijk in sommige gevallen zelfs helemaal niet meer gaat. Dat die plekken gewoon 50, 100 jaar lang overwoekerd blijven met die zeggenachtige of soms met adelaarsvaren. Zullen we wat yes. gras gaan uh, snijden? Yes, yes. Kalidos, de We een machette? Even de machette zoeken, die ligt ergens in het gras. Gelukkig is het. Ah, ja. Rosjo, dat gras neem je mee. Ja, yes, we have to put it in inside these uh, paper bags and mm. then uh, dry it. No? So I will then see the weight, for example, no? the weight per yeah. per plot. It's not to see how much grass has been growing, growing here, and also for nutrients, no? nutrients in the grass. Mm. Ze gaat dus 32 van dit soort velden uitzoeken, van hele jongen die dus nog heel vruchtbaar zijn tot ...vrijwel volkomen gedegradeerde. Uh, wat de mensen dan hier zeggen, uh, dat het land vermoeid is. Grasland waar veel onkruid staat en weinig van de gewenste grassen... ...waar de groei langzaam is, dan heet het dat het land moe is. Gracias. De nada. Uh, gracias al dus Jesper Buursink in Mexico bij ecoloog Tom Kuiper en Rocío Aquillar Fernández. Dit was de laatste reportage in een reeks over de invloed van de mens op het regenwoud. De andere reportages zijn terug te horen op vroegevogels.bnnvara.nl. Alba de Tormes uit de cyclus Castillos de España voor gitaar... van de Spaanse componist Federico Moreno Torroba. Uitgevoerd door Anna Vidovic. Begraafplaatsen zijn hotspots voor korstmossen. Er groeien niet alleen heel veel soorten, maar ook nog eens hele zeldzame... zoals het bruin boerenkoolmos en klein landkaartmos... Zes jaar lang ging Henk Jan van der Kolk Veluwse begraafplaatsen af om de korstmossen in kaart te brengen. En wat blijkt nu? Meer dan een derde van de korstmossen in ons land is daar te vinden. De begraafplaats in Elspet spant de kroon met maar liefst 133 soorten. Op naar deze plek dus. Janet Paramore wordt bij de ingang opgewacht door korstmossen-expert van der Kolk. Links is echt het oudere deel, en rechts is het nieuwere deel. Dus rechts ziet het er allemaal netjes uit. Links staan de oude graven, en daar is het wat, wat rommeliger. En juist daar hebben jullie heel veel verschillende korstmossen gevonden. Ja, klopt. Juist daar zitten de meeste korstmossen. Uh, en ook de meeste bijzondere oude monumentale graven. We zijn, en die zijn nog ineens van steen, maar die zijn allemaal uh, houten grafpaaltjes. Maar en dat staat er dan nog steeds? Hoe kan dat? Ja, de sommige die, die staan er waarschijnlijk al bijna een eeuw. En dat komt dat vroeger de mensen. Uh, te arm waren om een stenen aan, uh, aan te schaffen. Dus er werd er gewoon een houten paaltje neergezet met een ijzeren plaatje erop. Um, en dat was dan uh, je graf. Uh, nou, hier zie je een mooi voorbeeld van een uh, echt heel oud houten, houten paaltje. Uh, dus deze komt uit 1934, dus uh, 90 jaar oud bijna. Ja. Ja. Uh, bovenop het paaltje zie je dat, die, dat het hout een beetje gaat verweren. En dat is het moment waarop de korstmassen erop kunnen komen. Dus je ziet dat groene, dat is een bolletje mos. Even dichterbij? Uh, ja. ja. Uh, daarnaast zie je allemaal bekertjes zitten en, en staartjes. En dat zijn bekermossen en heidestaartjes. Dus dat zijn soorten die uh, veel op heidevelden voorkomen. Maar hier groeit het op een houten paaltje. Mm -hmm. Dus wat je eigenlijk hier op deze begraafplaats, hebt... in dit gedeelte heb je gewoon allemaal soorten... die je normaal gesproken op een heideveld vindt. En dat is heel bijzonder. Nou goed, dit is een houten paaltje, maar er staan ook stenen. Ja, graniet kalksteen. Dus die korsmossen, die zijn heel specifiek gebonden aan één type steen of aan één type boom. Aha. Uh, dus als je bijvoorbeeld een granietensteen hebt en een kalksteen... en ze liggen bijna op dezelfde plek of naast elkaar voor honderd jaar... dan heb je allebei de stenen 30 soorten, maar geen enkele soort is hetzelfde. Nee. Nee, geen uitwisseling? Dus, dus geen uitwisseling, nee. Dat komt gewoon puur omdat die een graniet is heel zuur, ja. een kalksteen is heel basis... en een soort die op basis steen groeit kan niet op zure steen groeien. Dus hier links ons staan twee verschillende soorten stenen. Dus die voorste, een donkere. Ja. Lekker scheef. Dat gezangt, is uh, ja, inderdaad helemaal scheef. Ja. Dat is een, uh, een kalksteen. Uh -huh. En daar links achter staat een, een graf van zandsteen. Het had al kalksteen kunnen zijn, maar je ziet op een afstand dat er die groene en blauwe vlekken op zitten. En dat groene is uh, UV-mos. Dus dat heet zo vanwege de, de felgroene kleur. En aan de onderkant zit die blauwe korst. Dat is de gewone poederkorst. En allebei die soorten groeien alleen op zure steen. En zandsteen is, is vaak zuur. En die soorten zie je dus niet hier op die kalksteen zitten. Oh, zit, hier zit helemaal niks, volgens mij. Nee, deze ziet er een beetje leeg uit. Maar op de bovenkant ja. zit er zo heel veel. Oh, maar ja, is Het, toch het, het geel. ziet er klein uit. Dus het is gele kleuren, witte kleuren. Ja. Uh, die witte is bijvoorbeeld de schotelkorst. Het, het nee. heet zo, omdat het dus een heel opvallende witte rand heeft. Oh, nou, ik weet niet, misschien moet je even je loepje tevoorschijn halen. Uh, ja, een, kanan, ik zal uh... je loepje tevoorschijn halen. Het is allemaal erg klein. Die witte, hè? Ja. Dat is de schotelkorst Oh ja, ik zie het meteen, ja. En die gele, dat zijn meer... Ja, dat zijn een beetje bolletjes, hè, die gele. Ja, die gele zijn, zijn inderdaad al... bolletjes, ja. Ja. ja. En die kleine geelkorst, dat is dus inderdaad zo'n geel bolletje... met een gekerfde rand. En daarom kan je hem uh, herkennen. Mm -hmm. Zijn dit nou uh, bijzondere soorten? Uh, dit zijn hier algemene soorten. Zeg, je maar een kalksteen hebt, dan zie je die soort eigenlijk altijd erop zitten. Dus die witrandschotelkorst, kleine ja. geelkorst. Ja, er zitten nog drie, vier andere soorten op. Ja. Zoals kleine citroenkorst, valse citroenkorst. Ja. Welke is maar door. Uh, dus bijvoorbeeld hier, ja? die gele, dat gele poeder, dat is valse citroenkorst. En dan hier zijn oranje bolletjes. Dat is de kleine citroenkorst. En met allemaal dat soort kleine, subtiele kenmerken kan je die soorten uh, uit elkaar houden. Ja, het is wel heel subtiel inderdaad. Het is heel subtiel, ja. ja. ja. Maar goed, zo vind je dus al op deze steen vier... Uh... Ja, zo vier soorten. Nou ja, als we verder ja. kijken, dan uh, zitten er misschien nog wel meer op. Bijvoorbeeld hier zit nog een, een bruine korst, wat je bijna niet ziet. Dat heet de gewone stippelkorst. Oh, gewoon die vlek bedoel je? Ja, gewoon, nou ja. Ja, gewoon die vlek. Het is, <laughs> nou ja. Ja. Het is inderdaad een onogelijk bruin soort aanslag op de steen. Maar een begraafplaats is op zich wel een bijzondere plek, dus begrijp ik. Een voor, begraafplaats ja. is absoluut een bijzondere plek, ja, klopt. Ja. Ja. En dat heeft te maken met dat je op een begraafplaats vaak heel verschillende substraten hebt. Dus plekken waar korstmossen kunnen groeien. Dus korstmossen moet het hebben van plekken waar geen planten kunnen groeien. Hetzelfde op boomschors bijvoorbeeld. groeit ook geen planten en dan krijg je korstmossen. Of op de bodem? En op de bodem ook. Ja, Dus voor de bodem moet het eigenlijk heel voedselarm zijn. In daarvan kunnen we hier misschien ook in de Goed. omgeving wel uh... Even wandelen. een voorbeeld van vinden. Okay. Kijk, wel op dit soort stukken grond zie je dat er helemaal geen geen planten groeien. Dus nee. het enige wat je ziet is, is groen, dat zijn mossen. En ja. nou, hier is bijvoorbeeld een korstmos. Ik ga even een stukje van uitsnijden. Kijk, dit is een, uh, het heet een leermos. Uh, en die hebben die grote donkere lobben. En het bijzondere van een leermos is dat ze samenleven met uh, blauwe algen. Je hebt ook hele grote soorten leermossen. Dus dit is een vrij kleine. Je hebt soorten die, die lobben van 4, 5 centimeter kunnen vormen. Dat zijn meer, wat spectaculairdere soorten. Nou heb je op deze begraafplaats enorm veel verschillende soorten gevonden. Ja, hoe het hier is begonnen is dat we hier het kaboutermos gevonden hadden. Kaboutermos? Kaboutermos, ja. dat is een, Geen korstmos, maar een mossoort. Dat hebben we in 2013 gevonden. En toen kwamen hier inderdaad veel mos die om dat kaboutermos uh, te zien. En, en toen heeft de er ook gezien van nou, het is wel een bijzondere plek. Dus er staan hier inderdaad ook hele zeldzame korstmos. En daar kunnen we ook even naartoe lopen om, oh, die, uh, om die te zien. Dus het Klein Landkaartmos staat hier. Yeah. Dat groeit, uh, is een soort die op steen groeit. En het Bruin Koolmos, dat is een soort die op, uh, op boom groeit. Nou, hier is uh, de groeiplaats van het uh, Klein Landkaartmos. Dus je ziet al, het is een... Uh, een graf met in het midden gewoon mos, dus geen, geen, geen platte grafsteen. Maar rond het graf liggen allemaal kleine keitjes, en dat zijn keitjes. Er zit een mozaïek van allerlei verschillende ja. kleuren korstmossen ja. op. Ja. Dus ja, maar op dit keitje, daar zit die op. We gaan niet zeggen waar natuurlijk, hè? welk graf. Ja, dat landkaartmos, dat is uh, dit kleine stukje. Dus wat net iets geler is dan, uh, dan wat er omheen zit. Nou, dat dus moet dat je wel weten. Ja. Je moet het inderdaad nou, net zien, ja, klopt. En waarom is dit nou juist zo'n uh, zeldzame soort? Ja, dus dit is een soort die op hele zure granietstenen groeit. Ja. En dat hebben we in Nederland maar heel weinig. We hebben dat bijvoorbeeld op hunebedden, daar komt deze soort voor. Uh, en verder hebben we eigenlijk alleen op begraafplaatsen dit soort stenen. Begraafplaatsen zijn sowieso een bijzondere plek, hè. Niet alleen voor uh, korstmossen, maar ook voor planten. Ja, klopt. Dus, dus voor planten. Ja. En, en pallensoelen kan je er vaak ook uh, veel vinden. Ja. Wat je vaak ziet op begraafplaatsen, is dat de grond, die wordt opengehouden. Dus zodra er bladval is, wordt dat weggehaald, weggeblazen. Ja. Daardoor blijft die grond heel voedselarm. En dan kunnen alleen hele specifieke soorten planten groeien. En de grond blijft open waardoor er mossen, korstmossen en paddenstoelen kunnen groeien. Dus krijg je een hele hoge diversiteit eigenlijk op een graafplaatsen. Hier dit plukje. Dat ja, grijze... ja, dat grijze is uh, stoeprandvingermos. Stoeprandvingermos? Ja, stoeprandvingermos. Prachtige ze. zeg. Ja. Bloemetje lijkt het wel, hè? Ja, lijkt het lijkt een soort rozetje is het. En het is een rozetje met, met blaadjes, wat plat op de, plat op de steen zit. Yeah. Wat ik zelf heel leuk vind, zijn vooral de kleine, onopvallende soorten. Dus wat een hele leuke soort die we hier gevonden hebben, is de zandstippelkorst. Dus die zandstippelkorst is een soort die ook op de grond groeit, maar heel onopvallend het is. Eigenlijk gewoon een soort uh, groen slijmweg laagje, ja, waarin zwarte vruchtlichamen liggen. Mm -hmm. Kijk, dit is hem. Oh. Dus het is gewoon, wat je ziet, is dus die groene... Schupjes, dat is vaak een beetje gelachtig. Mm -hmm. En dan daarin dus die zwarte puntjes. Die zwarte puntjes, daar worden de sporen in gevormd. Ja. Dus dit soort soorten worden bij heel weinig gevonden. En dat is niet omdat ze zeldzaam zijn. Maar omdat niemand weet dat ze bestaan eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja, het ziet er ook een beetje diffuus uit, moet ik zeggen. Ja, het ziet eruit. Het is heel diffuus, heel klein. Oh, ja. Dit is ook een sterke vergroting. Het is altijd allemaal wat extremer. Het is twintig ja. keer Dus Het is allemaal echt, echt minuscuul. Precies, maar als je door een loopje kijkt... Hè, dan, dan, gaat het dan klopt, dan gaat er heel wat open. Al dus Henk-Jan van der Kolk samen met Janet Paramoor... die uh, nog een klein regenbuitje te verwerken kreeg op het eind. We gaan luisteren naar, uh, naar het nieuws gelezen door Jan van der Putten. NPO Radio 1. In het Rotterdamse havengebied staat een berg afval in brand. Dat veroorzaakt rookoverlast in Rozenburg en Brielle. De brand is lastig te bestrijden omdat het vuur diep in het afval zit. President Ortega van Nicaragua is bereid om te praten over de omstreden verhoging van de sociale premies en korting op de pensioenen. Tegen de maatregelen zijn hevige protesten. Daarbij zijn al zeker tien doden gevallen. In het zuiden van China zijn zeker 17 mensen omgekomen. tijdens een aanvaring tussen twee traditionele drakenboten. Het ongeluk gebeurde tijdens de training voor de jaarlijkse drakenbotenrace. De oudste mens ter wereld is overleden. De Japanse Nabitajima was 117. en lag al sinds januari in het ziekenhuis. De oudste persoon ter wereld is weer een vrouw uit Japan, Chio Miyako. En zij wordt over 10 dagen 117. En het weer nog, vandaag nog vrij warm, 22 tot 26 graden. In de loop van de dag is er kans op een onweersbui. Dankjewel Jan van der Putten. U bent terug bij Vroege Vogels. Komend half uur nemen we alvast een voorschot op de uitzending van Vroege Vogels TV van aanstaande vrijdag. Helemaal over de Brabantse Wal. En het marquisaat meer gaat en u hoort hoe u de huisvaluwe kunt helpen in het jaar van de huisvaluwe. Steven Coombs speelde de Mazurka in B klein van Alexander Skriabin. Sinds elf jaar is Erik de Jonge boswachter in de Brabantse Wal, een natuurgebied in West-Brabant. Natuurbehoud brengt in dit gebied meer zorgen met zich mee dan in de rest van Nederland. Met 5000 afvallozingen per jaar lijkt dit gebied af en toe. Hmm, op een openbare stortplaats. Maar boswachter Erik gaat desondanks nog steeds elke dag fluitend naar het werk. Verslaggever heeft Marlijn Snijders is met hem op pad. Wit? Ja, het is een West-Brabantse vink. Oh, maar. Wit? Zo horen wij hem niet in het Westen. Nee, dat kan je goed horen. Dat is een west brabantse Wit? Wit? Wit? Zo vinden wij dat altijd. Hoe lang werk je hier al, Erik? Ik werk hier op de Braavanswal 11 jaar. En uh, bijna 15 jaar bij Braaslandschap, Dus uh, al heel lang. En hoe mooi is het hier? Nou, ja, vreselijk mooi. Uh, ja, je hoeft alleen maar rond te kijken om daarvan overtuigd te raken. Uh, maar als je echt uh, de Braasval doortrekt... dan kom je erachter dat het een heel afwisselend gebied is met hoogteverschillen. Ja, je hebt totaal verschillende biotopen van heel nat naar kurkdroog. Van dicht bebost naar uh, mooie wijdse vlaktes. Dus het is hier echt verschrikkelijk mooi. Zullen we die toren opgaan ja. om uitzicht te je hebben? Ja, dat het een beetje zien. Dat is je beste vriend, hè? Ja, dat is Dick. Dat is mijn maatje. Die is eigenlijk altijd mee. Hey. Gaat hij helemaal mee omhoog? Nee, dat doet hij niet. Oh, dat doet hij niet groot gelijk, Dick. Fantastisch. Mooi, hè? Ja, dit is wel een van de hele mooie punten van de hoor. Dit is echt, Ja, Als je hier naar beneden kijkt, zie je de, de stelranden, zoals wij dat noemen. Dat is echt de wal, die slingert 34 kilometer hier door West-Brabant. En dat was gewoon de kustlijn van Brabant. Dit waren de duinen van Brabant, dat is Zeeland. Ja. En het kustwater klotste hier tegen deze rand aan uh, tot 30 jaar terug. En toen is daar heel in de verte zie je een vrachtwagen rijden. Ja. Er is een dam aangelegd, een stuk van de Oost-Gelder afgeknipt. En dat is dit meer. Dat is het En als we ons omdraaien, wat zien we daar? Wat is dat voor meertje? Ja, dat is, een, uh, dat is wel mooi. Want we hebben hier op de Braasval heel veel kwelwater. Dus water wat uh, uh, onder de grond doorgegaan is. Uh, verderop op de hoge zandgronden als regenwater gevallen. En dan komt hier weer naar boven. dat is heel schoon water. Dat hebben we hier aan de voet van de braasval op heel veel plekken. En dit is ook zo'n kwelplek. Heel erg zoet water met dus een specifieke flora eromheen. En bijvoorbeeld de vogels die in dat zoute water geforeseerd hebben... die komen hier de snavels even spoelen in het zoete water. Dus heel veel ganzen. De ene komen regelmatig eventjes... je ziet net een paar brandganzen landen. Die komen eventjes de, boel, de, de snavel die uitspoelen en dan gaan ze weer terug naar het zout. Dus, lekker, hè? Dat ja. Ja, is je niet, hè? We staan natuurlijk bekend op de mooie natuur, het bijzondere landschap. Maar er zijn ook wat mindere kanten. Ja, in West-Brabant is echt wel een regio waar ook heel veel afval gedumpt wordt. Dat is natuurlijk heel jammer. Maar we doen ook erg ons best om dat een beetje in te perken. Maar ja, het is een hardnekkig probleem, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar schrok je toen je hier kwam? Ja, een beetje wel. Want het, uh, ik heb eerst in Midden-Brabant gewerkt. Het was echt wel een stuk minder erg als hier. En uh, we hebben hier heel veel te maken met uh, dumpingen van hennepafval en, en uh, synthetisch drugsafval en ook gewoon huistuin en keukenafval, uh, tot auto's, caravans, uh, de gekste dingen. Um, nou ja, en, en het is in Nederland zo geregeld dat de ontvanger van het afval ook de eigenaar is. Dus wij moeten het opruimen en de kosten zijn voor ons. Dus dat is echt wel uh, echt jammer. Uh, maar wij proberen dat uh, fors aan te kaarten. Recent hebben we zelfs een, uh, een hoop afval voor de deur van het provinciehuis gedumpt... Uh, om een statement te maken. En dat is ook wel goed uh, overgekomen. Ik heb enorm veel reacties uh, gekregen. En zo proberen we echt om uh, ook meer en meer toezicht in het buitengebied te krijgen. En uh, ook ja, dat de kosten niet allemaal voor de natuurorganisatie zijn. Natuurlijk, want ja, het gaat simpelweg de kosten van uh, ons groene budget, zeg maar. En heb je het idee dat je nog wel boswachter bent? Ja. Of ben je eigenlijk agent geworden? Nee, ik ben zeker uh, boswachter. Ja, en de mensen vragen wel eens, word je daar nou niet een beetje moedeloos van? Uh, nee, uh, want mijn werk is uh, merendeels verschrikkelijk mooi. En ik geniet er enorm van en dit is inderdaad een mindere kant. Maar uh, ik ben juist heel gemotiveerd om daar ook iets aan te doen. Dus nee, mijn werk is echt boswachter. Het is hier verschrikkelijk mooi en ik wil met niemand ruilen. Dat is duidelijk. Nou, dan moet je nog even vertellen hoe verschrikkelijk mooi het hier is. Ja. Als je recht naar het zuiden kijkt, dan zie je, als je goed kijkt, daarvoor die sluizencomplexen, zie je een eiland liggen. En dat is echt on, on, onze trots, zeg maar. Eh, want eh, daar ligt een broedeiland. Er kunnen geen landroofdieren komen, dus vogels broeden daar veilig op de grond. En op dit moment eh, worden daar duizenden nesten gebouwd. Eh, grauwe ganzen, Canadese ganzen, brandganzen zitten al te broeden. De lepelaars zijn heel hard aan het bouwen, een paar honderd eh, nesten. En verschrikkelijk veel meeuwen, eh, kleine mantelmeer. Een paar grote, maar ook heel veel andere eenden en zwanen. Het is echt, je weet niet wat je ziet als je daar komt. Het hele strand is bezaaid met nesten. En uh, ja, dat is wel echt een beetje ons, ons vogel Eldorado. Wat zit daar? over zand? Ja, maar dat eiland, ja, dat is heel gaaf. En die lepelarenkolonie, ja, die is de laatste tien jaar enorm gegroeid. Daar zijn we natuurlijk gewoon apen trots op. En dat is dat is zo'n hele bijzondere vogel met zijn gave platte snavel. En ja, die voelt zich hier zo super goed thuis, omdat hij overal eten heeft. Hij heeft rust, hij heeft ruimte. Dus, uh... ja, dat is wel een van de pareltjes van de marktzaad. Ja. Kijk, er lopen twee woemhuizen achter me gaan. Zie je dat? Onder die tak. Zie je dat? Precies ze nog lopen. Maar dat is ook wel gaaf, want daar zie je aan die wal. Dat is echt een, een, een, een hoop met deksand, En uh, daar kan je natuurlijk geweldig in graven. En als je goed kijkt, zie je allemaal kale plekken zand. Dus dat ja. is allemaal konijnenholen. En die zitten barstens vol met kanijnen. Als je hier in de schemering komt, dan zie je overal jonge konijntjes op het moment. Maar ook vossen graven door de holen. Kunnen prachtig jagen hier op ganzen en eenden. En hier in dat droge zand hebben ze een holletje. En nu komen de tapuiten komen terug uit Afrika. Ja, ik, ze ja, zien je, lopen? ik zeg hem weer. Ja, ja, ja, oh, die takken. Die zijn ook gewoon lekker aan het ravotten in het zonnetje natuurlijk. Leuke bewoners. Je kan zo'n hele dag hier doorbrengen op zo'n toren. Ja, wel twee. Eventueel. Kukie. Kukie. Kukie. Ik had een collega van de week, Stonden hier van de week op het uitkijkpunt. en toen hoorde in de verte daar een bos een koekoek. En zei, ik heb nog nooit een koekoek in het echt gezien. Ik zeg, oh nee? Dus ik deed hem na. En binnen twee minuten vloog hij raakkelijk eens over ons heen. Koekoek reageert enorm in deze tijd. Koekoek! Koekoek! Koekoek! Koekoek! Al dus boswachter Erik de jongens samen met verslaggever Marlijn Snijders... daar op die toren op de Brabantse Wal. aanstaande vrijdag kunt u zien hoe fantastisch... Fantastisch mooi die Brabantse Wal en het Marquis Zaatsmeer uh, zijn. We hebben daar twee dagen en nachten uh, kort geleden rondgeschout ge, rond en gefilmd. Um, u ziet het in onze televisieuitzending vroeger volgens tv... vijf over half acht op NPO 2 aanstaande vrijdag. Een uitzending vol lepelaars, mysterieuze bossen... en in het, een in het bos gevonden Engelse luchtdoelgranaat. En die moest nog even tot ontploffing worden gebracht. Ook dat gebeurt er allemaal. Het ja, dat is toch altijd een genot om Enno Voorhorst weer even te horen op zijn gitaar. Hij speelde Le Catedral van de Paraguayaanse gitaarcomponist Agustin Barrios Mangoré. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. In een week waarin het kwik tot recordhoogte steeg... is het spitsuur in de natuur. Zo wemelt het van de voorjaarsvlinders als het oranje tipje. Veel boomsoorten kleuren groen. Planten bloeien massaal. En ook qua vogelzang is er nu veel te horen. Permanent. Buitenmicrofoon even hier. Ja, dat kwinkeleert en kweelt en piept van alles daar. Um, vooral s'morgens is het buiten natuurlijk een waar ornithologisch concert. Icoonsoorten als de boerenzwaluw, de koekoek en de nachtegaal zijn weer terug in Nederland. En het is nog even wachten voor die andere, op die andere icoonsoort... voordat hij terug is uit zijn overwinteringsgebied in Afrika. De gierzwaluw. Maar als hij er is, dan hoort u hem vanzelf. Deze... En andere eerstelingen hoort u op onze fenolijn 035 6711 338. Hallo, ik spreek met Toekendangen doen. Op de pool hebben we ons eerste mannetje oranje tipje gezien. Nicolas Warenburg uit Dronten, die heeft in het Wiesendbos, nabij Dronten de eerste zoete kersen volop in bloei zien staan. Een prachtig gezicht. van Verbeur uit Leiden, vandaag zag ik de eerste pinkste bloem bloeien. ...bij de vlieg. En boven mijn hoofd de twee ooievaars. Reinoud Mulder, Den Haag. Het eerste koolmeese eitje is weer zichtbaar. Geweldig. Henk ten Houten Schrapen Vanmorgen rond een uur of negen... ...op de eerste nachtlegalen gehoord. Het was in de Duinen van Noek van Holland. Een week vroeger dan vorig jaar. Met die besting uit Koude Kerk. Dinsdagmiddag zag ik langs de Rijn... Met eerste fluitenkruid bloeien. Ilse de Bruin, Utrecht, donderdag de eerste zwartkop in Ameliseerd. Met huid van Maren in Twello in onze tuin de eerste akkerhomo waargenomen. Rita Hongrijs, ik woon in Den Haag en ik zie voor het eerste jaar een groenling ofwel een groenvink. En van de Kwaak van Volkstein er weer in Wassenaar. Uh, afgelopen weekende beten de dagbouw oog en de citroenvlinder het spits af en twee dagen later maakten de gehakkelde Aurelia en de Kleine Vos het kwartet compleet. De uit Groningen. Ik zat vanmorgen voor mijn huis Het eerste de van het jaar vliegen. Ciao, Dama uit Leeuwarden. Ik heb langs de Kalksloot in het noorden van Leeuwarden gezien heel veel daslook, de gele bosstulp, de witte en de paarse holwortel, het lenteklokje, ...en heel veel witte bosanemonen. Gerda uit Julianendorp. Ik Julianendorp. voor het eerst dit jaar weer de Braansluiper gehoord. Dus voor mij betekent dat de zomer komt eraan. Dank voor al uw waarnemingen. Hier zien we nog een heel veld vol pinksterblommen hier bij Stadszicht aan het Nadermeer. En ik kan u even wijzen op wat we, waar we zo direct aan gaan, gaan besteden aan de uh, nationale bijentelling. Die vindt dit weekend plaats. Um, meer informatie vindt u op vroegevogels.bnnvara.nl. Kunt u zich alvast voorbereiden, kunt u meetellen. Want iedereen mag meedoen bij de nationale bijentelling. Um, ja, en we hebben ze ook alweer gezien hier bij Stadzicht. Na de boerenzwaluwen zijn ook de huiszwaluwen terug uit Afrika. Zo van vogelonderzoek en vogelbescherming hebben 2018 uitgeroepen tot het jaar van de huisswaluw. Ze vragen iedereen om in de buurt naar huisswaluwen te zoeken... en daar eenvoudig wat onderzoek aan te doen. In het Friese Gaast hebben ze een geweldige ambassadeur... voor dat zwaluwenonderzoek, hoogleraar trekvogel-ecologie Piersma... zit er ieder weekend met een bakje koffie in de tuin... om zijn eigen huisswaluwkolonie te bestuderen. Rob Uiter keek mee en zag hoe de eerste zwaluw in Gaast terugkeerde. Die uh, huismussen die maken uh, genoeg kabaal in je tuin. Maar die eerste huiszwaluwen die zich nou bij de nesten melden, die hoor je niet, hè? Nee, die hoor je niet. Sowieso is dit een tuin waar je het hele jaar door uh, huismussen hoort. Dat is een van de prijzen die je betaalt als je huismussen voert. Die kunnen ja. heel goed broeden. Dus je hoort het hele jaar door, hoor je huismussen. Ja, dat is geen straf, toch? Uh. Er zijn momenten dat ik denk, dan zou ik wel het alleen die huiszwaling willen horen. Dat is natuurlijk nu niet, maar later in het jaar wel. Dat is natuurlijk allemaal wat subtieler, maar daar zitten ze altijd tussendoor te blaten. Ja. Maar verder is het natuurlijk fantastisch dat je dat de hele jaar kunt horen. Nou, maar die, die zwaluwtjes die zich nou weer melden bij uh, die nesten hier onder de nok, ja, die, die, die houden hun snavel. Die houden eerst zich stil, maar natuurlijk wel zodra er dan... Maar eigenlijk moeten we dan alweer een paar weken later zijn. Dan krijg je wel het balsen. Of in het nestgat van de bestaande nesten. Of op die randjes als ze nieuwe nesten gaan bouwen. En dat is een hele vokale tijd. Het is natuurlijk niet een, een soort van zang waar mensen al boven over geschreven hebben. Het is een beetje gekwetter, hè? Het is een beetje gekwetter. Ja, we, we kunnen hem eventjes uh, uh, vanaf cd zeg ik maar even erbij mengen. Dat we een beetje het idee krijgen, dit geluid... Want maar, wat komen ze nou doen? Gewoon even een kwartier maken, even verkennen of zo? Ja, die beesten die nu langskomen, dat is wel heel apart. Dat zijn de allereerste die aankomen. En dan denk je dat zijn beest op doortrek. En, uh, maar dan is er onmiddellijk een beest dat hier zo, oeps, ook weer langs de kolonie vliegt. Dat is er eentje die hier vorig jaar ook gebroed heeft. Ja. Of een beest, ja, misschien nog een beest die later dit het jaar ook eens keer is uh, komen kijken. Maar ze komen duidelijke kijken nemen. Dat kan niet zo zijn dat je dat doet als je dat niet weet. Want er zijn hier allemaal dakranden, komen hier kijken. Ja. Maar je zegt uh, terecht uh, de kolonie, uh, want er uh, ja, hangt hier inderdaad nogal wat uh, onder jouw dakrand, hè? Ja, dus hier hangen, nou ja, 20 houden nesten ongeveer. En het zit dit, allemaal uh, in een kluitje bij elkaar, uh, helemaal in de punt. Het uh, uh, nou ja, merendeel de zit echt uh, op elkaar geperst. Ja, dus gaan als je dat, uh, dit zijn nesten die uh, om een of andere reden hier zwinters blijven zitten voor het grootste deel. Dat valt eigenlijk nooit een nest af. Dus in de loop van de jaren groeit dat iedere keer beetje bij beetje. Ieder jaar komt er een of twee nesten komen erbij en ze bouwen ook weer nesten over andere nesten heen. En vorig jaar is het zelfs gebeurd dat een nest wat actief was, daar werd weer een ander nest overheen gebouwd. <laughs> dus dat er, er was één ingang die door twee paardjes werd gebruikt. Dat is dat allerbovenste nest er, in de tijd van het vestigen. Dus dat moet je eind mei, begin juni moet je aan denken, tot half juni. Dan is er ontzettend veel gedoe. Dus de hangen, die mannen die hangen ze op die randjes, dat zijn allemaal gemutselingen. Dan komt er op het moment dat die nesten af zijn, dan zijn er waarschijnlijk de vrouwtjes uh, vruchtbaar. En dan is het helemaal een uh, gedoe van je welste. Maar dat gebeurt eigenlijk al eerder ook in die, in die uh, vestiging. Dus het is toch weer steeds die spanning tussen de bij elkaar willen zitten... maar ook uh, elkaar het leven uh, moeilijk maken. Ja. En dat zie jij dus allemaal met je zaterdagse bakje koffie... En je notitieboekje op de schoot uh, zit je hier uh, wekelijks te noteren. Ja, dus eigenlijk is de routine, uh, het is meestal zaterdagochtend. Uh, dan een, een uur zitten, wat langer. En dan, uh, al die nesten die hebben een nummer. En dan schrijf ik dan op wat er gebeurt. Dus uh, of er uh, zingende mannen op zitten, of dat er, uh, hoe ver het nest met de bouw is. En dan, op een gegeven moment hebben je, heb je die vogels een enorme routine. En dan gaat, uh, als de ene erin gaat, dan ploep, komt de andere eruit. Dat is de tijd dat ze op de eieren zitten. Dan uh, komt er een tijd dat ze met poep naar buiten vliegen. Dus dan weet je dat er ja, kleine je, kuikens... Dan weet je dat er jongen zijn. Ja. En dan komt de tijd dat natuurlijk die kuikens voor zijn komen. Eerst als, uh, als soort muppetpoppetjes uh, met die kleine viertjes, Dan zijn ze halwas. En dan als grote vogels die steeds verder uit het nest komen hangen. En dat is een fase die eigenlijk best lang duurt. Tot dat moment dat ze uit die nesten gelokt worden en zelf moeten gaan vliegen. En dat die eerste kuikens die... die uh, die blijven. Uh, ja, we weten ook niet precies wanneer we weggaan. Maar ik heb dus wel gezien dat gekleuringde kuikens... weer helpen bij het voeren van de tweede leg. Want, want dat doe je ook? Je ringt ze ook in je eigen tuin? Uh, ik ring ze in eigen tuin. En uh, dat is een aantal jaar heb ik ze gekleuringd. En er uh, is ook een jaar geweest dat ik jongen gekleuringd heb... omdat ik wil bewijzen dat het inderdaad de jongen waren... die dan vervolgens uh, tweede leg uh, daarbij helpen. En dat, dat, uh, dat gebeurt inderdaad. ja. Yeah. En is dat dan uh, nu in het jaar van de huiswaluw nog extra bijzonder voor jou om uh, dit soort werk te doen? Of, uh... Nou, wat het bijzondere is, is dat ik nu dit jaar hopelijk niet de enige ben die uh, in de thuis zit op zaterdagochtend of op zondagochtend of op maandagochtend. Maar ik hoop dat uh, het zoveel lukt om heel veel uh, <coughs> enthousiastelingen te recruteren om eigenlijk precies hetzelfde te doen. Het is uh, heel simpel uh, zitten, het is ook voor een bioloog geen werk... En je houdt dat bij wat er met die nesten gebeurt. En een van de spannendste gegevens, wat mij betreft, die eruit komen... is of er tweede legsels worden gemaakt in nesten of niet. Dus dat beesten in juli opnieuw aan de gang gaan... om het tweede Brussels te leggen, om dat weer uit te broeden. En dat er in de loop van augustus of zelfs september dan de jongen weer gaan. Want is dat de sleutel tot succes, denk jij, van de huisswaluw? Een tweede legsel of niet? Dat denk ik eigenlijk, want... Uh... Als je in de boekjes leest, en dat is oude onderzoeken weer van de 60 of 70 jaren... dan blijkt dat in Europa, de grote klassieke boek uh, zegt dat al... huiswalen maken twee legsels. Maar als ik hier kijk, dan is dat helemaal niet zo. Dat is maar uh, 20%, soms 30% uh, van de beesten die dat doet. En wat betekent dat? Nou, als je nou naar die moderne insectengrafiek uh, kijkt dan zie je dat die insecten in de loop van de zomer enorm inklappen. Dat het nu in ieder geval zo is. Er blijft er bijna niks over. Ja, dus als er geen insecten zijn, dan denken ze... van, uh, ja, dan, dan uh, heeft toch het, nou, heeft het de de de toch de... niet zoveel zin om uh, een tweede keer ja. te beginnen. Maar dat betekent tegelijkertijd, als dat zo is... dan heb je met het uh, meten van die uh, tweede leg, hoe vaak dat voorkomt... heb je een maat van je van kwaliteit van het land eromheen voor zwaluwen. En omdat er hopelijk in Nederland nu tientallen mensen dit, uh, dit gaan doen kan zoveel straks een kaart maken van waar die tweede leg gebeurde. En kun je iets zeggen van hangt dat uh, samen met landschapskenmerken... en met de trend van de zwaluw op die plek. Omdat ik ook vermoed dat uh, wel of geen tweede legsel ook betekent... of een zwaluwpopulatie kan groeien of niet kan groeien. Nou, dat zijn allemaal dingen die zoveel straks kan doen. Dus dat is het bijzondere van dit jaar. Dat ik straks uh, in ieder geval in mijn hoofd uh, kan bedenken... dat ik lang niet de enige ben. En dat die hele leuke waarnemingen van nu overal worden opgeschreven. Ja. Ja, je zei net even in een tussenzinnetje... Eh, dit soort bezigheden is voor een bioloog geen werk. Maar ja, dit, dit is eigenlijk, het is eigenlijk ook je werk. Door de week eh, ben je professioneel ook mee bezig. Eigenlijk natuurlijk dat, uh, het is het natuurlijk ook werk. Uh, wat een privilege is, omdat, uh, je, omdat dat uit passie komt. En die passie houdt het weekend natuurlijk sowieso niet op. Bovendien, dat werk gaat ook vaak door. En dat, uh, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel heel goed... Uh, ...in de gaten hou waar ik wel en niet aan die huiswaal aan het huis wil onderzoeken. Maar goed, het is ook geen straf om zo hier in de tuin te zitten en dat zo allemaal garen te slaan, hè? Nee, nee, nee. Bovendien gebeuren natuurlijk ook andere dingen. Dus uh, ik zat hier vorig jaar in de tuin en uh, iets wat je ook niet zo vaak ziet... ...toen knalden er ineens twee vogels de boom in. Ik dacht, hé, hey, dat konden wel koekoeken zijn. En dat waren twee vrouwtjes koekoeken die door een derde koekoek werden achterna gezeten... Die zijn iets kleiner. Ik had nog nooit bewuste vrouwelijke koekoeken gezien. Die dan gewoon naar de bomen schoot. Dus dat is een van de cadeautjes die je krijgt door gewoon in je thuis te zetten. En het is onvoorstelbaar eigenlijk wat er zo rond een behoorlijk normaal huis gebeurt. Dat is, dat is waanzinnig eigenlijk. Dus dat, dat is al een aanrader op zich. Al dus Teunus Piersma, waar Rob buiter op bezoek was. Uh, heeft u ook huiszwaluwen onder uw eigen dakrand of die van de buren? Doe dan mee aan dat onderzoek. Meer informatie staat op vroegevogels.bnnvara.nl En vorig jaar hebben we nog een heel erg leuk onderwerpje gemaakt. Televisieonderwerpje met uh, Henk Meuwse, de geluideman. Ook onderzoek deed naar huiszwaluwen. En met zijn zus op de fiets door het land ging om huiszwaluwen te tellen. Uh, nou, ook dat vindt u op de site. Verder uh, kan ik u vertellen dat wij zo direct aandacht gaan besteden... aan uh, de Nationale Bijentelling. Iedereen kan meetellen. Bijen, zweefvliegen en hommels in de eigen tuin. Kijk even op de site. staat alle informatie en dan kunt u meedoen. Wij zijn zo recht terug naar Ster en Nieuws. NPO Radio 1. Kwesties, kwesties, kwesties, kwesties. Doosbedreigingen voor boswachters. Nieuwe megastallen in aanbouw. Miljoenen uitgaven voor designerhuisdieren. Maar lastige honden krijgen een spuitje in het asiel. Nederlanders zijn dubbelzinnig als het gaat om de omgang met beesten. Kwesties, kwesties. Hoe kijken dierenvrienden met verschillende culturele achtergronden... tegen onze dierenliefde aan? Is het doorgeslagen genegenheid of niet? Kwesties, kwesties. Vanavond om 8 uur. Op NPO Radio 1.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 Voor wie vooruit wil, IRG. De eerste drie maanden geen abonnementskosten bij een alarmsysteem. Kijk op veenstra.com. Uw houtwerk tien 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar thuisin.nl. NTO Radio 1.